Zo so, zien we dat door die twee letters eigenlijk de reading is gewaarborgd. Ja? Door die letters allef en bed, Zie je dat? De Bet die, die brengt een voorlopige volmaaktheid, begin van de volmaaktheid. En de letter Alef brengt dan de volmaaktheid, dus de, de grote toestand. Waarbij nu en dan yeah? de permanente toestand van volmaaktheid kan bereikt worden... Van, dus van alleen maar zes lichten, onderste lichten, kan gewaarborgd worden door bed. Ja? En door alle wordt gewaarborgd eh, nu en dan de toestanden, ja wat wij zeggen, flitsende toestanden van garloot, grote toestanden, waarbij men licht mouwen kan. En uiteindelijke correctie bij Marticon door die twee letters allef bed. En daarom ook onder andere, ik zeg niet daarom, maar het spreekt voor zich, dat alfabet is alfabet. Alle volkeren hebben dat, nou, alle, de meeste volkeren hebben toch allemaal ontvangen dat, ja, van alfabet, ja, alf, alf, in het Russisch is het alfabet, hetzelfde, hetzelfde ja. maar alfabet dus die, oh, door het alfabet, door die twee letters, betekent van die twee letters komen alle andere letters. Dus door het alfabet te leren, door de letters te leren, door geletterd te worden, ja? Door opvoeding, door, hoe zeg ik dat? Opvoeding? Nee, niet opvoeding. Door uh, opleidingen komt de mens ook tot, tot zinvolmaakting. Uit, gaat uit van de duisternis, ja, maar komt tot licht. En daarom is het de eerste hulp, de, de belangrijkste hulp aan, altijd moet geboden worden, in de vorm van, niet geld geven, maar om leren de ander. En ook al dat ontwikkelingsgeld helpt niet. Ik bedoel, hij moet wel natuurlijk het ene doen en de andere ook niet nalaten. Na maar de, in de eerste instantie moet je opleidingen geven. En door alle bed, door te leren dat soort dingen, maar door leren geestelijk eerst. Geestelijk uh, leren uh, de mens verantwoordelijkheden nemen. En niet van de leiders afhangen. Niet van die dictators, leiders, al die charismatische figuren. Maar elke mens moet je leren verantwoordelijkheden nemen. En door kennis alleen. En dat alleen daardoor kunnen we komen tot de Martico. De regel 20. Uh, dus hij zegt dat ik... Het gaat ook geen lef, zegt de, de letterbed, uh, om, om de andere reden nog. Dat, omdat jij gaf al, jij stelde vast al in de letter het gebouw van de partsouf. Dus jij stelde vast door uh, de eigenschap ja, van het letterbed. Zij zag het, de letter al. 20. Besode. Hakatouf. Olam cheset je van kanaal. In het geheim van wat geschreven staat. Staat in het Torah geschreven. Olam cheset je De wereld zal door Geset opgebouwd worden. Dus cheset van Chogma. Bedoeling, bedoeling is dat cheset van Chogma. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Alken 21. Loha safek, schi je je odef schaar, eze koma, 22 na de kom, tode alken, 21. darum, loha yali safek, was bij was bij mij geen twijfel. Schi je dat er nog meer zou mogelijk zijn deze een of een andere verandering daarin. ki een Badera ha-melach lahavir matana shenatan 23 La evet ze wil ota otah evet acher 22 nade koma ki een Badera ha want het is niet uh, op de manier van. Het is niet. Gebruikelijk. Het is niet. Gebruikelijk voor de koning. Het is niet de weg van de, van de koning. La Vir Matana. Om af te nemen, als het ware. De, het geschenk. dat hij gaf aan. een slaaf. Diener is goed gezegd. Ja, een diener slaaf is niet goed natuurlijk. Een diener, heel goed. Aan de diener, aan de ene diener. En om hem te geven aan de andere diener. Inderdaad, het is echt, echt een woord slaaf. is niet. In het geestelijke bestaat niet het woord slaaf. Hier op aarde hebben ze bedacht, zo'n toestand van slaven. In, uh, in het geestelijke, dat in, een dienaren, dat wel. En ook hier op aarde zijn dienaren. De ene mens kan dienen, de ander wel. bedoel, omdat zij, hij, hij heeft nodig. allemaal die verhoudingen, die wel, dat, dat is wel, alles legaal, dat is wel goed. Hij heeft niets, uh, niets verkeerds, maar slaven, dat is iets dat, iemand kan iemand een ander tot slaaf maken, wie? Hij die, ver, die zelf slaaf is, slaaf, ver, slaaf van zijn eigen lusten, die kan anderen tot slaaf maken. Anders kan het niet. Dus hij die dan slaaf vanuit de hogere positie, dus hij zichzelf acht dat hij uh, trots, hij hoogmoed heeft, ja, petweterigheid, die slaaf is en dan de, van zijn eigen, op zijn eigen manier want er komt er komt een toestand waarbij, als een mens volwassen wordt, geestelijk dan twee toestanden zijn niet niet, niet oké okay. bedoel, niet ontwikkeld onderontwikkeld slaan de andere dat is één manier van onvolwassen zijn, en zichzelf laten slaan is, een andere, is ook een andere. De sommigen die gebruikt, die, die, die, die vinden dat heerlijk. Dat die anderen hun slaan. Het is ook geestelijk ook. Er zijn ook sommigen die dan ook dat natuurlijk op die manier dat doen. Ook dat is niet goed. En wat betekent niet goed? Beide moeten correcties hebben. Niet goed, goed. We kunnen niet zeggen wat goed of niet goed. Het, het goede is volmaaktheid. Ja? Dus beide moeten naar de volmaaktheid toe. Hij die, houdt, die, hij die ondermijnt zichzelf op de manier dat hij wil dat anderen als het ware slaan hij moet zichzelf opwekken van beneden naar boven en die anderen moet zichzelf ook lager maken dan komt die tot leven um, 24 we zeggen om er alle vallen Afal Gav, Afal Gav de Otbet 25. Ba Avri Alma, at tehe resh lechol itwa, 24. En dat is wat hij zegt. Dat is wat hij zegt. dus de zogere zegt. Of de schepper zegt. Amarla, hij zei tegen haar, ah nee, Amarla, cadoosboroughu, de, de heilige gezegende, zei hij, zei tegen haar, alef alef, Af af al gaf, ondanks het feit, de, uh, de oot bet, dat de letter bet, 25, ba avre alma, daarin, daarmee zal ik de wereld scheppen. עד תהרש יאזל זין תות את הופט לכל איתוון, פור עלי לטרס. זה סתוינטח. פירוש, כי הן אמת, שחבר נברא העולם באות, זה סתוינטח בת, וגם זה אמת, שלא האוויר מתנה לאחר. Hij, als het ware, geeft de woorden, geeft de gedachte van de schepper door weer. 26. Pirouche, uitleg. Gehenne met, de, want dat is wel waarde, waarheid, zegt hij. Shekwar nivra haolam baote bet, dat de wereld is al geschapen door de letter bet. 27. ze met, en ook dat is waarheid, de waarheid, shelo avir matana leachher, dat ik zal het geschenk niet aan de andere overdragen. 28 Amnam Loni Vra Vemidata Ela Vinaat Vak Bli 29 Rooskanal 28 Echter Amnam maar ik zal scheppen. Euh, nee, door de eigenschap van die letter bed. Zeg die. Hij noemde de letter bed niet, alleen verwijst die daarnaar. Door haar eigenschap, door de letter bed zal, ik, zal geschapen worden. Alleen het aspect vak bliroos kanal, Alleen de zesveerrood van het licht. Alleen geset, zonder hoofd, zoals boven gezegd is. Zonder gochma. We imken, na de coma 29, we imken, adayn it haitwan chasarotros. En indien het zo is, dan ontbreekt het aan de letters nog uh, het hoofd. Zie je? Het hoofd ontbreekt aan hen. 30 dus je bent functioneel 30 die lo le sharule le priya urviya zolato want zij zijn niet zij, zij zij zullen nog niet zij zullen niet geschikt zijn om voor de om te om vruchtbaar en vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen behalve behalve uh, behalve, die, behalve het hoofd. Zonder, behalve wanneer zij het hoofd zullen ontvangen. Duidelijk. Met alle volmaaktheid van de letter, van de eigenschap van de letter bed. Zal men hoofd niet ontvangen. dan zal men gogma niet ontvangen. Echt gogma van het hoofd. Niet gesset, maar echt gogma. Zal men niet ontvangen. Dan zal men ook niet uh, kunnen. Uh, vruchtbaar zijn. Uh, en zich vermenigvuldigen. Lachen. Daarom. ot Nee, daarom. At. 31. Tehe. Mesha Meshet. Lachen. Gaat aros. Daarom. Jij zal. 31. Gebruikt worden. Jij zal. Men zal jou gebruiken. Om. Uh, Lamshachat, arosh Om hoofd, het hoofd aan te trekken, lechol itvan voor alle letters. Door jou wordt het hoofd aangetrokken. Ja? Dus door jou wordt het licht uh, van Gochma aangetrokken. 32. De heil nof Hinata de Dat wil zeggen het aspect van Mochin van Gar. De Mochin van de drie eerste sferot. De drie eerste lichten. Schehema mohin, de panimba panim, dat zijn de mohin lichten van 33. Panimba panim, van gezicht tot gezicht en tot het baren. Gezicht tot gezicht, alleen wanneer mannelijke, mannelijke en vrouwelijke bevinden zich gezicht tot gezicht. Ja, betekent dat beide hebben hoofden. Ja? Dan kan men wel baren als het daar, Dat alleen dan. Dan kan men ziewoek maken. En dat ziwuk, dat leidt tot het baren. En vruchtbaar, vruchtbaarheid en ver, ver, ver, vermenigvuldiging. Uh, de, de laatste pagina van dit geweldige artikel wat we hebben gelezen van het hoofdstuk van de Rafa mino te pagina nun gimel 53 de rechter kolom van Hasulam de eerste regel waze she waze let bi Yehuda elavach bach, bach. Kol, we of, the, of, the of Alma. And, and that is what Hij zegt. Let be Yehuda el Ik heb geen, eh, eh, in you. eh, eh, Bach in eh, dus in, in eh, 2. Yeshurun kol khushbanin Zullen alle Berekeningen Zullen Beginnen van jou We ufde i de alma En alle verrichtingen van de wereld 3. Klomar Ki een ha'jichut Mit geleba ulam 4. Ela Vemiddatech drie na de koma, ki een haji goed scheli, want geen van mijn eenheid, eenheden, zal met galé onthuld worden in de wereld, Paulam, Vier ella, ela wamidatech, behalve door jouw eigenschap, zegt de schepper. We oodno en bovendien nog Erbij hoort, nog erbij komt nog. Ki hol in Jan Sachar, vijf onesh vet Shuva, she yitgaleg sha alehem kun, zes, loi elavach. Ik wat zegt ons, dat bovendien zegt die, na, dat na, vier, uh, vier. Ja, kie in jans sa sachar vant elke kwestie van beloning let op deze beloning Five on is straf vetchuwa utchuwa and inkeer she allehem yd galeg martekun dat over uh, zal de gmartikun zal onthuld worden al deze 1000 jaar heb we dit toestanden van beloning en straf beloning en de inkeer ja yeah. en daarna wordt over hen alles alles wordt vloeiend en er worden kwarticoen zees noeg yu elavach zal niet zijn behalve alleen in jou door jou alles zal worden dat die, die aspecten ook ki bkhinat habet kavati rak zeven Leekara partzuw. Kijk wat je zegt. Want het aspect van de letter B, zes na de koma want het aspect van de letter B heb ik vastgelegd, slechts voor de kern van de partzuw. Dus de partzuw wordt opgebouwd door die door die B. Shloih klum ba'maseh atachtonim. Op welke manier heb ik het al gedaan? Dat het niet, dat talui taloeychloem, dat het absoluut niet hangen, afhankelijk zijn, zal zijn, inderdaad. Van de daden van de lagere. Zo heeft de schepper geschapen die parzoef, dus hij bedoelde de tiensfiro, maar hij heeft het opgebouwd, zo de parzoef uh, leven eigenlijk. Parzoef is eigenlijk leven. Opgebouwd op de manier dat, dat het niet afhangt van de daden van de lager. Waarafilo imya imya imya yariu, maar zei hem, loya gia niken mizeh shum shinui, ba eloham oken kanar. Kijk nou wat hij zei. En dat is absoluut zeker, absoluut, wat hij vertelt, is absoluut uh, uh, de wet van het helaal. We, uh, we afhielo in hier ieru, en zelfs we als, als zij hun daden zullen uh, ver, verslechteren, letterlijk, loja gia daar daardoor zal het niet aankomen op uh, absoluut geen, daardoor zal absoluut niet komen Kom, kom, uh, zal men komen tot schinoei, tot verandering. Bij Elu ha -mohen en al in deze mochen, in dit licht van geset van Chokma, van de letter van het licht van, van, van bracha, van licht van de letter bet. Amnam, dien ha-mochen sheb, shebach, tluim legamre, ma maar zei het ook niet, maar zegt het tegen die letter alef, de mogen van, die in jou zijn, dat licht dat in jou, in de letter alef zijn, zegt hij, ploie gamen die zijn volledig afhankelijk zijn, ja zie je, afhankelijk zijn, van bemaasim tachtonim, dus hangen af, letterlijk hangen af, van de daden van de mens, van de lacheren. Ja, dus gadlu, de grote toestand, dat hangt van de mens af, als de mens zich opwekt daardoor, dan kan die ook het licht van alles ontvangen. De, het licht van bed, altijd kunnen we ontvangen. Hoe wij ook ons gedragen, zelfs als het beestachtig op de mens zich gedraagt, ontvangt die dat licht. Ja. Ik heb ergens gezien een reclame, gewoon tegen, op, op straat liggen, en daar stond het een reclame, iets van, beestachtig mooi, beestachtig mooi, ja, mooi, is dus moet het als slecht beestachtig zijn, dan is het wel mooi, maar dus zelfs wij, als wij ons beest, beestachtig de mens zich gedragen, bleef toch bleef men dat lichtbed ontvangen, ja, dus het minimum, minimum aan minima is het dus, uh, minima is verzekerd, ja dus eigenlijk de staat de staat, nee, de staat van de schepper eh? de staat, eigenlijk de staat van de schepper, zoals de schepper heeft de staat, de wereldstaat opgericht, is het absoluut, de minima is, de minimum bestaat wat absoluut aan brugaande zegening aan alle mensen kan gegeven worden, absoluut gegarandeerd is, duidelijk? Dat Nederland is niet het eerste land, dat ja, tot kwam tot zo'n ja, Zo'n so, lekker, lekker de, wereld is, de, de wereld is lekker leuiland, eigenlijk. De wereld zelf is opgebouwd als lekker And, Ja, ik bedoel, lekker zoals in Nederland men dat noemt. Alles is van verzorgingsstaat. Oh, de wereld is een verzorgingsstaat. Door de letter bed. Maar wie wil de letter Ale, voor letter Alef ontvangen, dan moet je natuurlijk. Uh, 24 uur economie, oh, alleen in onze wereld natuurlijk, maar voor, uh, moet je 24 uur aan zichzelf werken natuurlijk, dan kan je ook regelmatig ook extra tjes van de letter van ontvangen, dat ligt van de absolute volmaken. Maar ook, al, maar ook alleen maar tijdelijk, hè? niet alleen als flitsjes, niet uh, denken dat nirvana wordt, dat niet, dat is niet gegeven. Dus alleen The letter Bet is well. That is in sort in Nirvana. What welke is? Maar Alef niet. Daar ligt alleen maar flitches. Amnam, Nam amogen Elf. elf Im Yariu ma sehem is talku amogen de Garshebach. Zie one zegt Als zij als de mensen, als zij hun daden zullen verslechteren, dan zullen Mogen de garen, mogen van de gogma, licht van gogma eigenlijk, van jou zal weg, zeg dat, uit, uitgestoord worden. Natuurlijk ook niet van haar, van de ontvangers van het licht, natuurlijk, niet van de letter Alef natuurlijk. Zij is, maar van de, de ontvangers daarvan wel. Zij zullen dan voelen dat alsof de letter Alef geen licht aan hen verschaft. Dat is het. We ihm je gaat zruben maar indien ze zullen terugkeren in de inkeer. dus inkeer, inkeer is echt inkeer. betekent naar binnen komen, is niets, iets verkeerd, naar binnen komen. Jamshihu shuvamoch in de gar, let op je zeg, zullen zij opnieuw de, de mochin van gar naar zichzelf toetrekken. Zie je wat hij zegt? Altijd de weg. Naar de letter Alef is altijd geopend, bij, voor iedereen. Is je dat, wat je zegt? Als een mens komt tot Shuvah, tot Inkeer, en dat kan je elke dag doen, moet je, moet je ook elke dag doen, en vele malen, waarom? Steeds worden we afgeleid van het, van de essentie van, van ons leven. Punt. Derde naar de punt. We zijn Amro. Bach, Yisharun, Kool, Khushbanin, we houden veertien uren de alma en we zeggen en dat is wat hij zei 13. Bakhisharun kollhu kollhu shbanin in jou zijn in jouw beginnen alle berekeningen. We weten nog niet wat de berekeningen zijn. We 14 veertien uren de alma en alle, alle uh, verrichtingen in de wereld kun More, im ii kalkalu, vijftien maaseihem, besodakatuwa asher asay lokim et zestinadam adam yeshar, vijem akashu, kheshbonot rapim. I said, kushbanien, berekeningen. Wat betekent die berekeningen? We zullen ook leer dat afheele berekeningen zullen mit alef gepart gaan. More, im, you, oh, more, dat leert, wat berekenen die berekeningen, dat leert, in je zei hem, indien zei dus de, de mensen, de lacheren om te, indien de mensen hun daden zullen uh, bederven, uh, beschadigen, besotakatu in het geheim van het geschrevene. Geskreven Ashera zei elukim Adam yashar, dat de Elohim maakte de mens jasar direct, rechtlein, rechtleinig. We hebben bij geschbenot, rabim maar zij zochten naar vele berekeningen. Zie En daarom gingen zij het natuurlijk uh, verkeerd doen. 17 Punt. Kie, als ah, je stalku hamoch in de gar, I said. dan want dan zullen de mochen van Gar, de mochen van de drie eerste van het licht, zullen uitgestoord worden. Zullen uitgaan. Punt. We hoeven acht in de alma, more, al halat man, alidem asim, tovim. ki hazi hazru, we Ha, in de gar. Dus wanneer hij zegt, nou, wat, kijk wat hij ons zegt nu in zijn, uh, in zijn commentaar. Dat wat in de zoger zo staat over de berekeningen, dat slaat op de berekeningen van de mens. Dat de mens allerlei berekeningen maakt om verdraaid, de, als het ware, het beeld uh, van de realiteit. Ja, en daardoor de slechte daden gaat doen. Dat is wat de zogers zegt over de berekeningen. Maar wat de zogers zegt van de, en de daden van de en de verrichtingen van de wereld of daden van de wereld, dat slaat op iets anders. De daden van de wereld we oefden de alma more dat leert of slaat op al man al ideya Over dat zegt over het opstegen, slaat op het Opstegen van man door de goede daden. die, uh, die a, ki azi want dan de mogen van Gar, de mogen van het lichte van Gar, van het Kochma. zullen terugkeren en zullen naar hen doorgetrokken worden. 20. We je goede Lo. Uh, lohave el vaot alef. Zero mes 21 al Hajichudagadol Shel Gmaratikum Jegam Ken baot alef. En het laatste wat de over zegt. 20. We chol je chuda. hier is mochten ook een letter hei zijn en niet ga, en niet uh, niet het. Dat is het vierde, vierde woord. Daar staat het Ged Waf Jut. Moet het He Waf Jut zijn? Het vierde woord van de letter, van de regel 20 Dan het eerste letter moet het He zijn. De letter Hey zijn, de vijfde letter van het alfabet. En niet de letter Ged. We call je goede the loi have, loi have, En de alle en de elke eenheid. En elke eenheid, over alle eenheid, zal zijn alleen maar door de letter Alef. Zero dat geeft een hint, 21. al agadol, Over de grote eenheid van de gmaratikun, van de volledige correctie. Dat je hier gamken, Alef, dat zal zijn eveneens. Door de letter. Alef. Eigenlijk? Dus daarom is de Alef zo so apart staat bovenaan. Zie je dat? Allemaal nodig was. Nou, de letter Bet, van de letter Bet begint de eigenlijk de schepping, begint eigenlijk van de letter Bet. En daarom zien we dat de Torah begint met de letter Bet. De Torah is pin. Uh, de kracht van pin en de schepping eigenlijk. Kan je zien in de in de in the Z, in de Torah. Maar de letter 11 niet. En de letter 11, letter 11 staat een beetje bovenaan. Al die 6000 jaar alleen maar onder het paraplu van de letter bed staat de, de, de wereld. Maar daarna, 11 komt en die 11 brengt de eenheid. Eén. Ja? En daarom voelen we in deze wereld, die letter Bet is, is twee. En daarom is het, alles voelt alsof het polair is. Alles doet du dubbel. Alles wat dualiteit. Ja, altijd, alles lijkt op dualiteit. Omdat wij door die letter B, binair, binaire, let, let op een binaire bestaan. Ja, op een dubbele. Twee, die en die en die. twee, twee, twee kanten als het ware. En het is geweldig dat het zo is. Dan is het een keuze aan de mens. En we zien het ook aan de letter dat de twee, en naar bovenaan, boven die bed, staat één. Zo ook in elke toestand waarbij wij doen, werken, onze kilim, brengen we naar bed, en dan één, en dan tot één, tot, dan één hit met, met, met het licht. Ja, als we zo doorgaan, dan hebben we de volgende keer niets te doen. 23, 23 uh, van nu vind ik dat we beginnen de laatste oot de laatste, uh, uh, van dit hoofdstuk. Bovenaan de grondtekst van de zogers zelf. Vier regels. Sorry, ik ga je toch even vertragen. Ja. Ik heb nog een vraag. Ja. Er staat, en tenminste ik, ik begrijp het niet helemaal. In ja. de half daarin uh, worden alle berekeningen gemaakt van de schepping. En we, ook, we lezen ook dat vervolgens die berekeningen juist de mens uh, uh, nou ja, verwarren of van de weg ja. Of ja, Dus dat zit ook in de alle. Je zou zeggen ja natuurlijk. Nee, hij zegt in de Ja, hij zegt, het is Natuurlijk, hij zegt door alle berekeningen worden gemaakt, door jou Wordt ook alle berekeningen gemaakt. Inderdaad, dat is een, ja. dat is een goede vraag. Door jou, zegt, wordt jou, door jou worden alle berekeningen gemaakt, ja? Bach, Yesharun, Kol, Khushbanin. In jou zullen beginnen alle, alle berekeningen. Niet, niet in jou, dus in jou zullen beginnen alle berekeningen. Berekeningen, ja? Kijk, in jou zullen beginnen alle berekeningen. Dus berekeningen maakt de mens. Dus de berekeningen maakt de mens dus om uh, door zijn wegen te, zeg dat, slecht, te verslechteren. En dan zeg je door jou beginnen. Want alles behoort tot, toch wel tot 32 letters van alfabet. 22, sorry, 22, 32 letters. Ik bedoel, ik dan voor het, het scheppen van de wereld. Hebben we 22 letters plus, uh, plus 10 uitspraken. Maar 22 letters. Dus van jou beginnen de letters. Kelim. Ja of niet. Mm -hmm. En de van het licht. Licht zelf kan je niet. Geen berekeningen maken in het licht zelf. Het licht is puur en. Ja, en heilig. Maar in de kilim, in de kilim kan wel ontstaan, al kunnen ontstaan die twee, dus uh, goede weg, slechte weg, in de kilim. Kilim, kelim betekent, kilim, betek kilim uh, kennen dat, kilim betekent al ontvanger. Heilig? De letter alef. Ten aanzien van het licht is dat alef is een letter ontvangster, kling. Ja of niet? Ja. Ten aanzien van de alle andere overige letters is alef is net als licht alef. Ja, weet je ja. Dus ten aanzien van alle anderen is het wel zo, maar van jou begint al de berekeningen. Van jou beginnen al de berekeningen. In jou zijn ze als het ware nog in kern, in de kim, in de kiem ja Potentie. Ja, potentie, precies. Het is nog niet, daarom zegt hij dat, niet in jou zijn, maar in jou beginnen ze al. En daarom ben jij nog niet geschikt, daarom is het pas, daarom, pas aan het einde van de rit, jouw, nee, daarom, jouw licht alleen wordt nu en dan ontvangen, wanneer de mens zijn weg betert, ja, duidelijk of niet. Zo, so, nee, dan niet en pas aan het einde van de rit, na 6000 correct, uh, jaar van de correcties, wanneer alle kilim dan komen, dan als het ware uh, naar het simoed. Uh, correcties worden also, uh, uh, zo uitgevoerd, dan, uh, kom, dan is door letter alle wordt Gmartikoen wordt bereikt. Je hebt het net over 32, dus ja. de, de, de letters en de 10 uitspraken. Ja. De 10 uitspraken beginnen met een half. Uh, Oké, okay, maar dat komt wel. Dat, dat is natuurlijk dan komen dat allemaal. Straks keren we terug naar de zomer van het begin, waar we nu waar we gebleven waren, zullen we veel daarover hebben, over die getalen, ook, etc. 32 is dan natuurlijk 22 letters. Dat is dan zon. Ja, Zerenpien, zon En tien uitspraken, dat is dan de Bina. Eigenlijk, dat is allemaal wat, wat, wat geschapen werd. Ja, Bina is 10. En 22 dat zijn de die, die, die letters van zon Dan zullen we dat allemaal leren van bij, op, zijn, op zijn plaats. Het is een heel ander onderwerp. Het is een heel ander onderwerp. Maar hier hebben we een goede vraag gesteld. Maar ik probeer probeerde jou een beetje uit te leggen. Uh, en nu de laatste. Nog even de laatste. Uh, de laatste. Nee, Alleen maar, alleen maar even aan de kaarten eventjes. Of misschien vragen zijn er. Laten we een beetje vragen stellen. Want is dan hebben we iets van. Voor de volgende keer. Anders, want het is het laatste stuk wat we hebben dan voor de volgende keer. Misschien um, mm. doen we het volgende keer zo. Dat wij dat mm. afmaken is wat afmaken voor het eerste uurtje. En dan uh, misschien wat vragen. Misschien doen we dat over die Kijken naar wat naar die letters. Ja, <laughs> kijken naar die letters, kijken wat voor die letters Kijken een beetje zo een beetje. Kijken, wat hebben we geleerd bij die letters? En zo kijken of ja, dat is, dat is misschien zo ja? oké, okay, dan, uh, dan wij zijn gebleven nu inderdaad bij de, uh, de pagina NEN, NUN, sorry, nun gemeen, uh, 53 de rechterkolom uh, wij beginnen de 23ste regel rechterkolom, onderaan uh, en wij beginnen, uh, wij, beginnen even, wij beginnen bovenaan de zoger van de regel 4, van de zoger grondtekst, zoger zelf. Moeten we nog iets anders meenemen volgende week? Ja, ik zou zeggen, vraag, graag voor de volgende keer, wij zullen beginnen, uh, verder gaan, met de pagina, Zijn. We zijn gebleven, zes, ja, of niet, meer, ja, zijn, zeg ik? Ik heb zijn, maar. Oké. Okay. Waar? Oh, waar zijn we gebleven, precies? Ja, ik zou het niet zeggen, hoor, ik. Zodat je het op de letters zegt. Ja, oké, okay, dat is heel goed, hoor, ik weet niet dat... Waaf, regel, ja, okay, hè? Ja, waaf. Okay. Ja, oké. Dan, ben jij. ik kan de regels niet, maar ik kan het je ja. wel laten zien linker uh, linkerkolom de linkerkolom, en ja. dan uh, 1, 2, derde linie derde linie. en dan uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiende regel daar vandaan ja. we beginnen met gar, ja, wij zullen gar beginnen, heel goed, dankjewel wij zullen beginnen dan de aan de rechterkolom Rechterkolom onderaan. Nee, ik zou jullie willen vragen om. Ja, ik zou jullie willen vragen om, om beginnen te beginnen vanaf het begin. Dus vanaf 5 pagina 5. onderaan Onderaan beginnen we. Uh, ja, onderaan 5 beginnen we dan. We hebben geen regels, geen regel door hier, ja. nog niet. Maar onderaan beginnen we, als je het van beneden doet, dat is de laatste alinea onderaan, helemaal, staat het, marot ha-sulam. Dus niet sulam zelf, in het middenstuk, maar onderkant, ja, helemaal onderkant, daar zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regeltjes, ja? Dus 7 regeltjes van onderen, de rechterkolom. Ja? Dus, de regeltjes, ja? Dus neem het jezelf mee, de vijf pagina vijf en vijf pagina zes nog van de zoger. Of pagina hey, vijf en pagina waf zes van de zoger. Neem mee, want misschien zullen we ook daar die oog nog kunnen leren.